Asmund en Singi. Er leefde eens een koninklijke familie in een vrolijk en gelukkig koninkrijk. De koning en koningin hadden een zoon genaamd Asmund. En een dochter met de naam Singi. En ze hielden erg veel van ze. Zowel de prins en prinses kregen al het goede wat een prins en prinses moesten weten geleerd. En ze groeiden op als intelligente, getalenteerde en kundige mensen. Er was één ding waar ze beiden het meest van hielden: natuur. Ik heb eindelijk vader overtuigd. Waarvoor? Voor de eikenbomen? Correctie. Voor de eikenboom, niet bomen. Oh, kom op. Je weet dat ik net zo graag als jij in een van die bomen wilde blijven. Je kan niet zonder mij gaan. Ouch. Natuurlijk heb ik vader om beide bomen gevraagd. En... Hij zei ja. Ja, ja, eindelijk. We zullen hutjes maken in die oude, holle bomen. Stel je voor om in een boom te wonen. Precies in het midden van het bos. En toch zo dicht bij het paleis. Dicht bij moeder en vader. Asmond, we zijn gelukkig. Dus de prins en prinses gingen naar de twee oude, holle bomen in het bos direct naast het paleis en bouwden daar hun huizen, droegen hun mooiste meubels... en hun favoriete dingen naar hun bomenhuizen. Ze waren beide zo gelukkig in het bos. Ze werden wakker door het fluiten van de vogels... aten buiten in de schaduw van die enorme bomen... alsof elke dag een prachtige picknick werd gehouden. Op een dag stuurden hun ouders hen een bericht... Gegroet uw hoogheid, prins Asmund en mijn vrouwen, prinses Singi. Wat is dat, Jonathan? De koning en koningin hebben jullie dit bericht gestuurd. Dank je. <lacht> <lacht> dit is voor jou, zus. Wat is het? Blijkbaar is prins Ring van het koninkrijk Rebama op je verliefd en hij wenst te komen om je hand in het huwelijk te vragen. Wat? Geef het aan mij. Ik heb gehoord dat hij heel knap is. En ik heb gehoord dat hij een hele knappe zus heeft. Dus, wat denk je ervan? Wil je hem ontmoeten? Ik weet het niet. Wanneer komt hij dan? Aankomende vrijdag. Vijf dagen na nu. Moeder en vader willen dat we terugkomen naar het paleis. We hebben nog steeds vijf dagen. We hoeven niet vandaag terug te gaan. We gaan woensdag terug. Twee dagen moeten genoeg voor je zijn om aan te kleden. Haha! Natuurlijk niet. Ik ga me niet speciaal omkleden. Hij moet me maar zien precies zoals ik echt ben. Nu was het zo dat er nog twee broers en zussen in het bos verbleven: een heks en een tovenaar. Op een ochtend, toen Asmund en Singi op het meer aan het varen waren zagen de zus en haar broer hen. Toen ze de schoonheid van prinses Sengi zagen, werd de heks verteerd door jaloezie. Hoe durft iemand mooier dan ik hier in mijn bos te verblijven? Ik heb gehoord dat haar schoonheid zo bekend is, dat een prins van een land ver weg komt om haar te ontmoeten. Ik kan dat niet toestaan, ik kan dat niet toestaan. Wat ga je er aan doen? Ik weet wat ik moet gaan doen. Hey, vogeltje. Au! Ah, Au! Hey, is alles goed? Ja, alles is goed. Wat was dat nu? Ik heb nog nooit een vogel zo zien bewegen. Nooit. Haha. Misschien werd het gestuurd door prins Ring om een souvenir van je te krijgen. Wat? Praat je alweer onzin? <lacht> Zingi en Asmund hadden geen idee wat voor slechte dingen zaten te wachten om hen te raken. De heks nam de ketting van Singi en veranderde haar zelf in Singy. Haar broer betoverde toen de eikenbomen. Slaap, slaap nu en slaap diep en vast. Slaap totdat de middag zo donker als de nacht wordt. Nu zullen ze voor altijd slapen? Toen ging de tovenaar naar de koninklijke familie om prins Ring te verwelkomen. Verdwijn nu, verdwijn en ga uit het zicht. Kom alleen terug wanneer de middag zo donker als de nacht is. Ha, ha, ha, ha. Nu zijn ze voor altijd verdwenen. Na een tijdje kwam prins Ring aan... en op het moment dat hij de hek zag die er nu uitzag als prinses Singi, was hij betoverd door haar schoonheid. Mijn vrouwen, jij moet prinses Singi zijn. Ja... Uwe hoogheid. En ik wacht hier om met jou naar je land te zeilen. Maar hoe zit het met je ouders? Mijn vader moest het gevecht ingaan. En daarom wensen ze dat we terug naar jouw land zeilen. En dan zullen ze zelf daar komen met de cadeaus voor het huwelijk. Ik kan helpen in dit gevecht? Nee. Mijn vader wenst dat we terug zeilen. Goed dan. Kom. Wacht in je schip, totdat ik iets meebreng dat heel waardevol voor me is... om mee terug te nemen. Zeker? De prins vond dit hele gebeuren maar vreemd. Maar vermoedde niet dat ze zoiets kwaads als de heks was... en niet prinses Singi. Dus deed hij wat hem werd gevraagd. De heks ging het bos in ontwortelden de twee bomen waar prins Asmund en prinses Singhi lagen te slapen... want ze wilden geen bewijs achterlaten van wat er gebeurd was. De heks nam de bomen met haar mee naar het land van prins Ring. De heks en de prins zeilden naar het koninkrijk van prins Ring... en werden warm welkom geheten door de ouders van prins Ring en zijn zuster. Een huis werd gebouwd voor de heks zodat ze in alle luxe kon blijven totdat haar ouders voor het huwelijk kwamen. De heks plantte de oude bomen daar in de tuin met Asmund en Singhi er nog slapend in. Niemand kon de bomen zien omdat ze erg klein waren. Prins Ring bezocht de heks vaak en nam haar mee naar koninklijke banketten met zijn familie. De heks was ziek om zich te gedragen als een prinses... Ze haatte het om de hele dag te glimlachen en aardig tegen mensen te doen. Met elke dag werd de prinses meer en meer geïrriteerd om maar aardig en netjes te zijn. Ze wilde meer eten dan dat ze kon. En ze wilde wild dansen en schreeuwen als een heks en niet beleefd praten. Oh, de heks was kwaad. Ze ging terug naar het huis en schopte en schreeuwde voor de honderdste keer... ...om hetzelfde oude ding. Ah, ah! Ah! Ik ben moe om maar een mooi spel te spelen. Waar is het wilde leven in het bos waar ik kon rennen en schreeuwen? Wat ik maar wilde. Uh, ik haat het de hele dag te glimlachen. Ik haat het de hele dag netjes beleefd te praten. En ik heb honger! Hoe weinig ze eten. Hoe weinig ze eten. Ik eet mijn broer als hij me nu geen eten brengt. Nu, meteen. Opeens ging de vloer open en haar broer verscheen met een tafel vol met eten. Ik ben klaar. Nog één dag meer als prinses. En dan dood ik de prins zelf. Ben je gek? De koning van het koninkrijk is erg machtig. Hij zal ons beiden straffen. Dan haal de echte Singi terug en laat ons vluchten. Kan het niet. Ik heb ze betoverd dat ze slapen totdat de dag en de nacht verandert. Dat is onmogelijk. Asmund en Singi komen nooit meer terug. Jij! Wat moet ik nu gaan doen? Maar de broer van de heks had het heel fout. De domme tovenaar wist niet dat soms de dag wel in de nacht verandert. Het heet een zonsverduistering wanneer een maan de zon bedekt... zodat er geen licht op aarde is. En de dag in de nacht verandert, ook al is het maar kort. Dit gebeurde juist nu de volgende middag. Wat? Een brunch? Ik wil niet gaan. Ik wil niet. Uh, Laat de prins vandaag maar komen. Ik zal hem doden. Ah! Klik, klik, klik. Hij is hier. Klik, klik. Ik kom. Ik kom. De heks veranderde net in jou. Mijn ketten, die vogel. Dit moet prins Ring zijn. We moeten het hem vertellen. Die nacht, toen prins Ring terugging nadat hij de heks had teruggebracht... werd hij gestopt door Asmund op zijn terugweg. Wie ben jij? Waarom sta je op deze manier in mijn weg? Ik ben prins Asmund, de broer van prinses Singi. Dus, de oorlog is voorbij. Waar zijn je ouders? Er was geen oorlog... En de vrouw die in het huis verblijft is niet mijn zuster. Ze is niet prinses Singi. Ze is een heks. Hoe moet ik geloven wat jij zegt? Ze is niet prinses Singi. Dat ben ik. Kom met ons mee. Asmund en Singi brachten de prins naar het huis. Naar het raam van de kamer van de prinses waar ze weer aan het schoppen en schreeuwen was. Ze trok de ketting van Singie af en veranderde weer in zichzelf. Uh, oh, oh. Ik ben moe om maar altijd mooi spel te spelen. Waar is het wilde leven in het bos waar ik kon rennen en schreeuwen? Wat ik maar wilde. Ik haat het de hele dag te glimlachen. Ik haat het de hele dag netjes en beleefd te praten. En ik heb honger. Hoe weinig ze eten.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 Hij zal ons beiden straffen. Dan haal de echte Singi terug en laat ons vluchten. Kan ik niet? Ik heb ze betoverd dat ze slapen totdat de dag in de nacht verandert. En dat is onmogelijk. Asmoet en Singi komen nooit meer terug. Dan, wanneer de prins morgen vroeg komt, dan zullen we hem vervloeken. En ook het paleis. En vluchten. Nee, dat zul je niet. Hoe ben je teruggekomen? Omdat de middag in de avond veranderd is. Echt? Wanneer? Je moet echt je algemene ontwikkeling starten, gast. We moeten een bericht naar vader en moeder sturen. Ze zullen ongerust over ons zijn. Dus werd er een bericht naar de moeder en vader van Asmund en Cindy gestuurd. Ze werden ook bevrijd van de vloek op de dag dat de middag in de avond veranderde. Ze bezochten allemaal het land van Prins Ring. Prins Ring was hopeloos verliefd geworden op Singi en Asmund was verliefd geworden op de zus van Prins Ring. Beide huwelijken werden gevierd met pracht en praal... en ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. En wat betreft de heks en de tovenaar... ze werden opgesloten in dezelfde eikenboom waar ze altijd bleven... ook al veranderde de middag weer in de avond...